Wart hem algemoet bij het RWS Journaal. Bij een amateurwitstrijd meldt een ooggetuige aan Omroep Brabant. De kampioenswedstrijd tussen de club uit Den Bosch en de tegenstander uit Oorschot liep volgens de trainer van Oorschot uit de hand nadat de scheidsrechter twee rode kaarten had uitgedeeld. De scheidsrechter raakte niet ernstig gewond, maar is volgens de KVB wel erg geschrokken. De bond gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd. De politie in Enschede is een zoektocht begonnen naar een man die gisteren zijn drie kinderen meenam uit een huis. De man van 35 en zijn kinderen van 2, 4 en 5 jaar zijn spoorloos. Er zijn aanwijzingen dat ze naar Duitsland zijn gegaan. De kinderen waren bij hun moeder in Enschede. De vader die daar op bezoek was nam ze mee toen de moeder even weg was. Volgens de politie heeft hij de kinderen onttrokken aan het ouderlijk gezag. De Amerikaanse president Trump heeft bij zijn bezoek aan Saoedi-Arabië van de koning een hoge onderscheiding gekregen. Vanavond geeft Trump voor tientallen leiders uit verschillende moslimlanden een toespraak. Waarschijnlijk zal hij spreken over de rol die ze kunnen spelen in de strijd tegen radicale moslims. Na Saoedi-Arabië bezoekt Trump Israël, het Vaticaan, België en Sicilië. In Groot-Brittannië is het society-huwelijk van het jaar gesloten. Pipa Middleton, de 33-jarige schoonzus van prins William... heeft het jaarwoord gegeven aan een bankier en multimiljonair van 41. Onder de Bruiloftsgasten zijn ook prins William en prinses Catherine... de zus van Pipa. Verder is prins Harry uitgenodigd. De Bruiloft was in een middeleeuws kerkje op een uur rijden van Londen. De receptie is een paar kilometer verderop... op het landgoed van de familie Middleton. Om de pers op afstand te houden is het luchtruim daar gesloten. Het weer, zon en stapelwolken. In het middenland en enkele bui, mogelijk met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Morgen droog, zonnige periode en dan 17 tot 20 graden. Dit was het NFC Verkeersupdate. Verkeers Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand staat op de A1 richting Amersfoort. 5 kilometer bij Bunschoten, A10, watergasmeer en Koenplein. 4 kilometer bij Geuzeveld. De rijbaan is dicht door een ongeluk. Verkeer gaat via de parallelbaan. En er staat tussen Amsterdam-Buitenveld en Volendam. 11 kilometer door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 We gon' pipe up and turn up, pipe up, we gon' light up and burn up, burn up Mama too hot like a like what? Mama too hot like a furnace, I got energies, I'ma go, y'all My diamonds gon' shine when the lights dark You and I take a ride down the boulevard And your friends really wanna break us apart Good Lord Carrying hey. in my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the papa flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Hey. Walking my mentor, 20,0 20 patins, Picasso. Hey. Bitch, it be different, dabbin' with niggas like a nacho. Woo. Took off a pen and diamond dancing like Rip Ricardo. Hey. She having it with the color working on the bachelor. Got I know you gotta pass, I gotta pass that's in the back of us. Woo. Average, I'ma make a million on the average. Yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of the you bitch. Try, Try on all your nights like this Put some smile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 Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Wat fijn dat u nog steeds aan de bu uh, buis... Aan zegt, de buis? Wat is het? Ja, dat, was, dat is niet meer Dat he, is een heel buisje, lang hè? geleden hoor. Ja. Zo'n hele grote u... joekel had je ja, toen. Ja, zo'n bakkelite. Zo'n bakkelite buis. <laughs> <laughs> tegenwoordig is het allemaal plat en dan plat. Nou, uh, nou ja. ja, wat fijn dat u nog aan de, aan de platte, platte buisje gekluisterd ja, aan zit. Aan de Ja, dat <laughs> kan ook hè. Via de computer. Ja. ja. ja. En Of de tv natuurlijk hè. Die zijn tegenwoordig ook heel plat. Ja.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 Oké. Okay. Daar <laughs> ja, hoort het allemaal nu twee van Zandvoort op zaterdag. en kan uh, Abrams hier strapped. trapped.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 Danse, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance.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 GT.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 En die grote regio Zandvoort, uh, Dolly, die gaat zelfs tot aan Den Helder, heb ik gehoord. Oh, echt? Ook in Den Helder zijn ja? we tegenwoordig tot van haar via de portable radio. Nou, oh, mooi dus hè? Dus je kan ook naar Den Helder verhuizen eventueel, ja, zonder nee, dat ik jullie ja, hoef te missen. Als je dat zou willen. Ja. <laughs> ja, je, je, ja, moet, je moet het wel hebben. willen. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. Jij hebt uh, goed nieuws over uh, Clown Diddy. Ah, ja. Ja, ja, ja, ja.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 Uh, gaat deze zondagmiddag de hele eer naar Clown Didi. En dat is natuurlijk uh, onze dorpsgenoot Dick Hoese. En die gaat op die middag presenteren: Ik Ben Maar Vast Begonnen.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 Feel Van de grootsteids van uh, Nick en Simon. Jor, uh, pak maar mijn hand. CFM Race Radio, Pit Report, Report. Ja, eens even kijken of uh, Willem van deze er inmiddels uh, klaar voor is. Goedemiddag, Willem. Uh, nogmaals, wat ga je nou willen lopen? Uh, nou ja, Willem, Willem, Willem, Willem, Willem. Als oh, je er klaar voor bent, Willem, Willem. Ja, ik ben er klaar voor hoor. Ja, ja mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja. Hoe is, hoe, is het, hoe is het daar op dit moment op het circuit? Nog steeds heel gezellig, zeker? Ja, het is uh, uitermate gezellig uh, hier zelf. Op dit moment hebben we een race van de voorserie. Dat zijn uh, wat oudere uh, formuleauto's. autos We zien daar onder andere uh, een uh, Formula 1 Benetton uit 1997. Waar ook uh, Michael Schumacher in rijdt. Die wordt bestuurd door uh, Marijn uh, van Kanthout uit uh, Hoofddorp. Daar rijdt ook een uh, aantal GP2-auto's uh, mee. Een van de GP2's wordt uh, bestuurd door uh, Rienus van Kalmhout, dat is de uh, zoon van Marijn. En die rijdt in de GP2 en die rijdt uh, op kop uh, en die rijdt 17 jaar op dit moment al uh, actief in de autosport in Amerika. Het daar, uh, goed. En misschien wel een van de volgende talenten hier in Nederland die het ver uh, gaat brengen. Maar is die 17 ja. jaar oud, Willem? Of, of is hij al 17 jaar aan het racen? Nee, hij is 17 jaar oud. Oh, Oké, okay. ja. Nou, oh. dat denk je. Ja. Eigenlijk uh, 17 jaar is jong. Uh, als ik kijk naar uh, hoe oud jij bent, uh, bijvoorbeeld. Maar Ja, zeg, ja dan, dan, zoek dan doe je, je nu wel wat. Oh, oh, oh. <laughs> dat is maar goed, uh, ja. verder uh, volop activiteiten hier op uh, Speedbar Zandvoort. Zodanig dat uh, Max hier uh, weer een podium op... Uh, Heel leuk uh, spel vooraf was daar, uh, Petje op, petje af. Ik weet niet of je het kent. Nee. Uh, zo'n sportshow. Nee. Er en dan uh, zijn er twee antwoorden. Bij het ene antwoord doe je het petje, uh, hou je op. Bij het, ja. het andere petje af. Nou, okay. We beginnen met het goede antwoord... Uh, die blijft staan en dan blijft uiteindelijk één over. Dat was een pisse voor kinderen. Ja. En de winnaar, die mag zo dadelijk met Max het podium op. En die mag daar ten overstaan van uh, heel veel mensen. Mag hij wat vragen gaan stellen aan Max? Zo? Hé, hey, mooie zo. prijs. Zo. Mooie prijs. Ja, zeker. Ja. En mag je die pet aanhouden of uh, als je wint? Uh, die pet, ja. Dat weet je nee, nog niet. We hebben allemaal een eigen petje waar ze eerder op de dag. Paal 35 euro voor het betaald waarschijnlijk. Ja, want uh, ja, als ik het goed heb, uh, Willem, ik weet niet of jij dat uh, nog uh, meegemaakt hebt. Bij het station uh, vanmorgen stond ook zo'n uh, merchandise uh, kraam. Ah, jongen, dat met Al die petjes en alles. En uh, ja, het werd uh, geweldig uh, verkocht uh, daar. Dat klopt, want dat was het eerste waar ik mee geconfronteerd heb. Dat ik vanuit de studio kwam bij het station. Daar stond zo'n merchandise Nou, het was me daar een drukte jongen. Of wijze is truc nu leven. Ja, Helemaal leuk. Zo, ja, zo, zo, zo hé. Hé. Ja, ja, ja ze Red laten of, natuurlijk uh, geen gelegenheid om benut nou. Wat zeg je? Ik zeg, ze laten nu natuurlijk geen gelegenheid om benut nee, om te verkopen. Ja, nee, ook nog van die uh, uh, merchandise trucs hier. Uh, ja. En uh, ja, uh, één op de drie loopt met een pet of met een jack. Ja, van, uh, ja, ja, ja oh, je goed. kan je pet er wel vooraf nemen. Hè? Ja, ik heb ja. nog andere nieuws. Jij bent een oh. dierenliefhebber toch, uh, Dolly? Of niet? Ja, nou, ja, ligt er dan over wat voor dieren je het hebt? Wat dan? Nou, het gaat goed met de uh, panda heb ik gehoord. O, wat ja, heeft De dat panda dan beren, met... ja, die, die vermaken zich uh, wel. Ook op het circuit, of niet? Ja, nee, maar goed. Ik voel daar even op uh, Guido van de Korte. Ik pak hem even. Zijn uh, schoonvader is eigenaar van Oude Hand uh, Dierenpark. Oh! Guido is toen meegewezen naar uh, China om die uh, ja? panda's op te halen. Ja? En vanaf 30 mei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 Ja, maar goed. Okay. Uh, gaan we weer even terug uh, naar uh, het Stappenbeuren. Ja, graag. Hier ja. zien we ook Oud uh, of hier. Die presenteert oh. hier het een en ander. Wat uh, leuk. Die uh, nodig zo... Max uit, hij ja. gaat een tijdje achter het podium. Ja. En hij gaat dan uh, met één van die winnaars uh, gaat die beginnen met wat uh, vragen. Met dat petjespel? Ja. Dus, ja, met dat petjespel zijn ze nu bezig, of niet? Nou ja, dat is al gelopen, de winnaar oh. is bekend. Oké. Okay. Die komt zo het podium op en dan gaat dat gebeuren. En weet je ook hoe de winnaar heet? Nee, weet ik niet. Oké, okay, nou dat horen we dan straks misschien van je. Ja.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 Een artiest die heel veel hits heeft gescoord is deze Billy Joel. Je hoorde met de singel uit 1983, dat was hem even van zijn bekendste, de Uptown Girl. Ja, het is uh, vijf minuten over half vier. in plaats van Albert Jan, gezellig vandaag Dolly Tempierik in de studio. Met de evenementenagenda, Dolly. Uh, jazeker, jazeker. Um, wat uh, gaan we allemaal doen de komende tijd? Nou, Er is weer zat waar u uit kunt kiezen hoor.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 Van Chris Cap alweer een beetje wat ouder. Ja, ik op twee geleden. Een redelijke hit voor Chris Cap met een Englishman in New York. Ja, wat was het afgelopen zondag? Een mooi feest in Rotterdam, hè, Dolly.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 Zelf kijk, ze komen op het veld. Een verjuich uit duizend keer, en je staat ervan versteld: als de sterren vloeg gaat spelen, dan is al.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 Time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah, I swear but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool.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 Ja, we hoorden dat juist van Lex van de Oren, onze eigen Weerman, uh, die elke zaterdagmiddag om half drie hoort, alleen aan de kust vandaag, heerlijk, sorry, ten. daar geniet wel ook uh, van in Zandvoort op dit moment, en uiteraard ook heel veel lekkere muziek nog onderweg. My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 En het begint altijd al goed bij CFM op de vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Dan hoor je ze de 40 beste platen uit Europa in de Eurobreakdown. Gepresteerd door Maurice Milder. En deze plaat is ook niet ter weg te krijgen hè, uit onze eigen Europese hitlijst. En terecht, want het is gewoon een uh, heerlijke ziel van Ed Sheeran en Shape of You. Nou, Dolly Tapirik heeft haar Commodore 64 weer uh, aan de praat gekregen. <laughs> Met zo'n groen scherm, weet je wel. En, ja, wat staat, ja, Wat staat er allemaal op op nou, dat uh, groene ja, ik, scherm? Ik was, ik was even zo'n <lacht> beetje aan het, aan het scrollen door Facebook. Ik denk eens kijken of er nog leuke dingen zijn gebeurd... of dat er wat te melden valt. Maar ja...